The floor. But well, I can't hold on too much longer, so somebody lock the door. But well, I can't hold on too much longer, so somebody.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 De vulkaan, die op 450 kilometer van Jakarta ligt, stoot sinds bijna twee weken as en rook uit. Vrijdag was de hevigste uitbarsting tot nu toe. Door het schrappen van de vlucht van gisteren kwamen 300 KLM-passagiers in Jakarta vast te zitten. Ook andere maatschappijen, zoals Singapore Airlines, hervatten vandaag de vluchten. Lufthansa en Philippine Airlines vliegen nog niet. Australische luchtvaartonderzoekers hebben een oproep gedaan aan de inwoners van het Indonesische eiland Batam. Ze willen dat alle brokstukken van de Airbus A380 van Qantas, die donderdag boven Batam in moeilijkheden kwam, worden ingeleverd. De onderzoekers zijn vooral op zoek naar een bepaald onderdeel van de motor dat na de noodlanding ontbrak. Dat kan meer duidelijk maken voor de oorzaak van de storing. De Airbus met bijna 500 mensen aan boord kreeg kort na het opstijgen in Singapore motorproblemen. De bemanning zette de motor af, keerde terug en maakte een geslaagde noodlanding. Qantas houdt zijn Airbus A380 voorlopig aan de grond. De Britse Formule 1-coureur Jensen Button is in Brazilië ontsnapt aan een overval. Toen hij van het circuit van Interlagos naar het centrum van São Paulo werd gereden, kwam de auto vast te zitten in het drukke verkeer. En plotseling werd de gepanzerde Mercedes omsingeld door zes gewapende mannen. De chauffeur van Button, een Braziliaanse politieman, reageerde razendsnel. Hij slaagde erin zijn auto te keren en aan de overvallers te ontkomen. Toen besluit het weer. In de loop van de dag vooral met noordenzon in het zuiden kans op regen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het en.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 la School kid. De Norah Jones. Dit is twee uur CVM Jazz met Fred Kroonsberg presentatie. Dizzy Gillespie en Stan Getz namen op 9 december 1953 op label Verve met een indrukwekkende bezetting negen nummers op. Prachtige LP was het resultaat, die ook op CD is gezet. Laten we gaan luisteren naar het nummer Impromptu.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 Daar steeds was dat, met de sulten die lekker swingde. 88 jaar is Toets Tielemans op dit moment. En hij zegt, ik ben heel blij dat ik met de mondharmonica van ouderdom... gelukkig helemaal niets merk. Hij pakt de harmonica op en blaast een stukje. Ik heb helaas het fluiten er wel aan moeten geven. Dat lukt gewoon helemaal niet meer, al zou ik het nog zo graag willen. Hij fluit een stukje, maar het kost hem zichtbaar moeite. Ook het gitaarspelen heb ik achter me gelaten... Dat lukte met mijn handen gewoon niet meer. Ik heb mijn gitaar nog wel in de kamer staan, maar die gelden nu als herinnering. Eigenlijk wel raar dat juist mijn eerste handelsmerk het gitaarspelen en het fluiten nu niet meer lukken. Maar ik ben heel blij dat het harmonica-spelen nog prima gaat. We laten Toet Tielemans eens fluiten. En het nummer wat hij gaat fluiten voor ons is The Man in Brown. Muziek van wereldniveau wil luisteren. Die zit vanmiddag in het Jazzpaleis Krocht in Zandvoort... uitermate goed. Want voor de derde keer dit seizoen heeft Jazz in Zandvoort... een fantastisch concert voor u samengesteld. Vanmiddag komen er twee speciale desmuzici van uitzonderlijke kwaliteit naar de Krocht. Al er is saxofonist Jan Menu geboren in um, 1989 en de drummer. John Engels, die op 13 mei 1935 het licht zag. Beiden hebben een indrukwekkende staat van dienst achter, de, uh, uh, achter hun naam staan. Jan won bijvoorbeeld Loosrecht in 1989, dat is de beroemde Wessel-Ulke-prijs. En wat dacht u van zijn nieuwe CD solo-cd die hij pas heeft opgenomen en die Mulligan Moots heet... Maar ook John Engels die kan er wat van. Maar liefst zes Edison heeft hij gehad. Hij heeft de Boy, Boy Edgar prijs gewonnen. De Beurtenworte heeft hij gehad. Het is te gek om waar te zijn. Wat deze drummer allemaal heeft meegemaakt. Alle grote de aarde hebben met hem gespeeld. Dus vanmiddag in de krocht. En u kunt daar terecht. Vanaf half drie begint het concert. Dus u moet natuurlijk eerder komen. De kosten zijn 15 euro. En studenten betalen slechts 8 euro. En... Ik heb een aantal nummers van met name deze twee giganten opgezocht. Maar ik begin met John Engels. En daar heb ik een langspeelplaat van op de kop weten te tikken. Die niet van mij is, maar die ik maar even geleend heb. Het is een opname van 17 september 1957. Met Toon van Vliet, de sax, Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas. En de hele jonge, jonge John Engels op de drums. Laten we gaan luisteren naar een prachtig nummer. Sint Thomas. Thank Een jaren geleden uh, luisteraars namen zangers V. Klaassen, Jan Menu, Bariton Sax en John Engels Drums een uh, dubbel cd op. En dat was een uh, ere cd met twee portretten van uh, de beroemde Chad Baker waar Johnny Engels ook nog mee gespeeld heeft. En toevallig uh, is het leuk dat de uh, artiesten die vanmiddag in uh, de krochten gaan optreden ook op deze uh, dubbel cd een belangrijke inbreng hebben gehad. Zo verhaalt John Engels in een artikel. Dat hij toen hij met Chad Baker een keer uh, moest optreden. Hij eigenlijk uh, verdriet had wegens overlijden van zijn vrouw. En dat met name Chad Baker na een gesprek met hem. En hem ook weer uitnodigend om mee te doen. Met uh, een optreden hem eigenlijk uit het slop haalde. Laten we uh, gaan luisteren naar een heerlijk nummer. Eerst uh, van deze dubbel cd. En uh, dat is Soft Shoe. Natuurlijk een nummer gecomponeerd door de beroemde bariton saxofonist Jerry uh, Mulliken.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 V. Klaassen zang, Johnny Engels drums, Kyle Boulet, piano, Hein van der Geijn dubbelbas en Jan-Menu Bernard haar sax speelde allemaal op de dubbel CD Two Portraits of Chad Baker. Ik ga nog eens een keertje terug naar een uh, langspelplaat die ik heb neergelegd. En daar staat Toon van Vliet op met Noor Pim Jacobs op piano, Hut Jacobs op bas, John Engels op drums. En de opname is van 17 september 1957. Met daarin een hele jonge John Engels die vanmiddag samen met een andere grootheid hier, namelijk uh, uh, Karel, uh, pardon, Jan Menu Bariton Sachs gaat optreden. We gaan heerlijk luisteren naar het nummer Arigene.